Sinds 2010 zijn Saba, Bonaire en Sint Eustatius bijzondere gemeenten binnen het Nederlandse Koninkrijk. Ze moesten daarom het homohuwelijk mogelijk maken. Eind vorig jaar was de wetgeving klaar. Bonaire is het tweede eiland van de voormalige Nederlandse Antillen waar een homohuwelijk is gesloten. In december trouwde op Saba een homostel. Het homohuwelijk ligt erg gevoelig bij veel inwoners van de eilanden. Het weer, plaatselijk valt de regen of motregen... en de temperatuur ligt rond een graad of negen. Overdag blijft het bewolkt en van tijd tot tijd valt de regen. Het wordt 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 de mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, uh, wat leuk om je nee. te zien? Uh, nee adeline. Nee. Adeline, is er niet? Wat leuk om je te zien, Adeline, Adeline, heb je even tijd te zien? Ja, waarom laten we dit dan toch horen? Um, mijn naam is Jan Emaus overigens. Goedemorgen. Um, waarom laten we dit dan toch horen? Omdat u zich nu even moet verplaatsen in het volgende. Ik ben dus Adeline van Lier. En ik zeg, nou, uh, welkom in het laatste uur van de nacht van het goede leven van de KRO. En dan nu dit. Track Tracers. Hmm. Het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen. Um, ik dacht de komende 20 minuten maar eens te besteden aan liedjes... die zomaar ineens beginnen. Dus niks aanloopjes met gitaren of gepriegel op piano's. Wel nee, gewoon beginnen met zingen en verder geen gezeur. Um, dat soort liedjes doet het heel erg goed op de radio. Want zo hoor je iemand praten en zo is een ander aan het zingen. I bring joy. Your time. de ochtend een uh, korte verzameling liedjes. die zomaar beginnen. zonder aanloop. Zeker als Charme gaat er uh, wel vanuit, vind ik. Joybringer was dat. van uh, Manfred Man. Een merkwaardige groep. Was een, uh, ja, gewoon een, een bandje. dat hitjes maakte in de jaren zestig. maar eigenlijk kwamen ze uit de jazzmuziek. Zijn toen heel even jazzmuziek gaan maken. begin jaren zeventig. als uh, Manfred Man Chapter 3. Dat lukte niet helemaal. Toen hebben ze zich weer omgedoopt in de Manfred Man Band. Die eigenlijk tot op de dag van vandaag bestaat. Die Manfred Man moet onderhand tegen de 70 lopen. En uh, uh, ze hebben geniale covers gemaakt altijd. Dat was hun uh, specialiteit. Dit was Joybringer. Een beetje een uh, ja, mislukt project. Want ze wilden van de componist van uh, uh, dit uh, gezang. Gustav Holst. Die leefde. Tot 1934. En hij werd ergens rond 1875 geboren. Nou, van hem wilden ze uh, een, een, een hele opera opnemen. Maar dat vonden de Ervin Holst weer niet goed. Dus het is bij deze Joybringer gebleven. Is heel anders. Um, Donovan werd altijd uitgelachen trouwens door... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Nee, ik zeg het toch goed. Donovan werd uitgelachen door Dylan. Ja. Ik dacht even, het is andersom, maar helemaal niet. Uh, Dillon had de neiging om Donovan als een soort uh, maloot neer te zetten. Ik vind dat niet helemaal terecht. Donovan heeft niet... Ja, laten we zeggen, de internationale faam en klasse die Dylan verwierf in de loop der jaren. Maar hij heeft best leuke liedjes gemaakt. En in de serie Liedjes die zomaar beginnen mag Hurdy Gurdy Man niet ontbreken uit 1968. Heel erg vermeldenswaard, wie spelen daarop mee? Jimmy Page op gitaar en John Bonham op drums. En die zouden korte tijd later lid worden van Led Zeppelin. En John Ballum zou zich ontwikkelen tot zo'n beetje de beste drummer ter wereld... in zijn vakgebied, zullen we maar zeggen. Helaas, hij kwam in de jaren zeventig aan zijn eind.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 Come yeah, singing songs of love Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love the hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy gurdy hurdy Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, gurdy Yeah, it is Overigens, die titel, die verwijst naar Hurdy Gurdy, het bandje waar zijn leermeester in zat. De man van wie hij het allemaal geleerd had, Gitaar spelen en zo. En ik weet zijn naam niet meer van die man. En het wil me ook niet te binnen schieten, dus daar kom ik volgende week nog wel eventjes op terug. Hurdy Gurdy Man. Wat zullen we nu gaan doen in de serie Liedjes die zomaar beginnen? Dit lijkt me wel een aardige. Leroy Brown van Sheer Heart Attack, LP uit 1974, van Queen. Het nummer heet voluit Bring Back That Leroy Brown. En er wordt verwezen, tenminste dat is mijn interpretatie... naar Bad Bad Leroy Brown, een nummer van Jim Croce. Die was een jaar eerder, in 1973 dus... om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Bring back, bring back. with this sentence. Gotta get out the heat, step in and shade. Yeah. gotta get me that dead or alive. Yeah. Back naar de Leeroy Brown van de Queen. Toch aardig om Brian May nou eens een keertje niet te horen... op die eeuwige Queen-gitaar van hem... die hij trouwens zelf bouwde en die een uniek geluid heeft. Maar op de ukulele komt hij ook uh, aardig weg, moet ik zeggen. Wat zullen we nu doen in de serie liedjes die zomaar beginnen. Ik moet even op mijn lijstje kijken. Wat heb ik nou klaarstaan? Oh ja, Roses Chaffee van uh, de LP Ramses II uit 1966. En die LP is eigenlijk... Totaal gevuld met onvergetelijke liedjes. Zoals Laat Me en nou ja, noem het allemaal maar op. Daarvan een nummer waar ook geen ontkomen aan is. Want het komt meteen van de grond. De een oh. wil de ander. Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En de man zegt nee, wat is het dan?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 Goezie, goezie. Ramse En uh, de een wil de ander. Nou, we hebben de tijd voor nog één liedje dat uh, uh, zonder aarzelen meteen begint. Komt ook al uit uh, 1966. Net zoals uh, de een wil de ander van Ramses, zojuist. Het is van de Birds. De Birds, daar heb ik nooit zoveel mee gehad. Ik vond het toch een beetje een uh, soort country bandje... dat zich vermomde als... Uh, als een rockgroep met een beetje psychedelische dingen erbij. Wat ze dan weer niet echt meenden. Ik vind dat David Crosby groot gelijk had dat hij eruit stapte... en lekker mee ging doen met Crosby, Stills en Nash. Crosby zit er hier nog in. Hij zingt mee. In uh, Mr. Spaceman komt van de LP Fifth Dimension. Tot volgende week. I woke up this morning with light in my eyes. And then realize it was still dark outside.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 Take me along, I won't do anything wrong Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along Zo, we zitten alweer bijna halverwege het uh, laatste uur... van deze uh, nacht van het goede leven van de KRO, Radio 1. Het is uh, tijd voor Co van Gemert. Hij uh, zoekt en leest poëzie voor de nacht... en uh, schuwt daarbij zijn eigen poëzie ook niet. Een laatste aflevering van uh, het korte gedicht... En al deze korte gedichtjes zijn door mijzelf geschreven. Uh, ik dacht, ja, goed, uh, laat ik ook eens wat van mezelf lezen. Voorteken: Een dagtaak aan het verzetten van zinnen. De omgeving vormen tot gelukbrengende chaos. Vannacht mijn slapende hand laten vallen op mijn borst. Een dood poesje. Open en dicht. Dagelijks kun je zien wie ik bij daglicht ben. Maar met de ogen dicht worden bladeren formules. Wordt alles anders zichtbaar. Ook als het onverwacht komt. Als het me besluipt, bespringt. Als het er niet lijkt te zijn. Als ik het overschreeuw, ontken. Als het me uitput, verwondert. Als ik het uit of toelach, Als ik het even vergeet. De zuid. Wat heeft de dichter hiermee bedoeld? Uh, dat vind ik heel moeilijk om dat zo. Dat, dat zou ik echt. Het, het wordt wel meer gezegd. God, als ik het duidelijker zou kunnen zeggen, dan zou ik het ook anders gezegd hebben. Ik. Ik, ik vind het lastig. Ik wil er best nog eens op terugkomen, maar dan moet ik er langer over nadenken. Vergeten. Een woord dat steeds vaker bij me opkomt. Het kobaltblauwe water, het onnavolgbare namiddaglicht... feest in de glazen, vergeten. Opgesloten in de donkere dagen van een oud nieuwjaar. Dan het gedichtje Pech. Alles wijst vandaag op pijnlijke voeten en opgezette buiken... waaruit nooit eerder gehoorde geluiden... Een dode buurman wordt door zijn zoon opgediend. Vrienden missen een nooduitgang. In de verte zuigen stofzuigerslangen zich vast in mijn vlees. Alles te verliezen. Als laatste de angst. Een gedichtje dat ik pas gemaakt heb. Symbolisch. De klok staat stil, je gelooft het niet. Niet lang daarna, ik schat een paar seconden... Volgde de verklaring. Geen lege batterij of storing, maar een leeg huis van niemand meer. Een gevuld leven met jullie afwezigheid. Kort zijn ze in ieder geval wel. Niet Dan het volgende: krekeldoof. Mijn vader was krekeldoof. Ik kon het nauwelijks geloven na een Oost-Indische moeder. Veel later bleek ook mijn vrouw krekeldoof. Wat zou ik allemaal gemist hebben de afgelopen 63 jaar? Ik ja, weet niet of krekelen... dat echt? Ja, ik weet niet of dat echt bestaat. Maar ik heb wel. Het... Ja, ik weet wel dat het bestaat. Maar niet... ik weet niet zeker of het zo heet. Maar sommige mensen kunnen ho hoge tonen niet horen. Hè? Zeker als je ouder wordt. Ja. En sommige krekels die, die krekelen heel hoog. En ik, mijn vader kon het niet horen. En, en dan hoorde ik laatst dat mijn vrouw dus ook niet kon horen. Terwijl ik dus lekker altijd in de krekel zit. Nog steeds? Ja, ik hoor het nog wel, ja, zeker. Dus... Want je weet dat je op van die hangplek jongeren. Ja. dat ze van die hoge tonen doen die kinderen wegjagen. Nee, ja, maar een, een bepaald deel van de krekels die hoor ik nog, gelukkig. Want ik vind het ontzettend fijn geluid, namelijk. Ja. De, de laatste drie gedichtjes gaan over Japan, waar ik veel en graag kom. Japanse tuin. Geen droom, maar bij de stad behorend land. Natuur brengt ademnood. Maar waterkriggen van grind. Een handzame boom tegen bevattelijke heuveltjes. Schuilplaats op maat om de hoek. Nou ben ik ook in Japan geweest en ik zie het helemaal voor me. Is dat zo? Klopt ja, helemaal. Hartstikke. Mooi. Het is, het is uh, klein ook daar. Hè? Ja. Nou, dit, is, dit volgende gedichtje is gemaakt voor een meisje dat in een hotel werkte... waar we zaten, in Matsushima. Dat is later door die, door die, die tsunami helemaal verwoest. Dit is, is gemaakt in 2003. Dat meisje heette Mai. Het was een ontzettend leuk meisje. En uh, nou, daar is het gedichtje aan opgedragen. Geen kersenbloesem gezien. Niet ondergedompeld in wereldveroverende festivals. Maar wij hadden Mai compleet in kimono, gestuurd uit een vergeten bestaan. Er is iemand vermist. Ik ben mijn zoon dochter kwijt. Ik ben mijn man vrouw kwijt. Wilt u mij helpen zoeken? Hebt u een klein jongetje meisje gezien? Hij, zij heeft kortlang blond, rood, bruin, zwart krullend haar met een paardenstaart met vlechten. Zijn haar ogen... Zijn blauw, bruin, groen. Hij zei, draagt een zwembroekje, bergschoenen met bril, tas, groot, klein. Dit is een foto van hem haar. Hij zei, is zeker verdwaald. Ik ben verdwaald. Dit gedicht heb ik letterlijk overgeschreven uit Wat en hoe Japans uit 2010. When I see my baby. What do I see? She doesn't need improvements. She's much too nice to Change. She doesn't need improvements. She's much too nice to read. jongen nou zelf geweten hebben wat hij eigenlijk zong, vraag ik me dan af. Uh, Johnny Tilletson was dat, zo klonken alle hits, nou, eind jaren 50, begin jaren 60 in uh, Amerika. Maar de titel, hè, daar gaat het om Poetry in Motion, denk daar maar eens over na, Poetry in Motion. Het is uh, tijd voor Simon Carmichelt, ik heb uh, het onuitsprekelijke genoeg geh gehad om jarenlang samen te mogen werken met zijn neef Jan Carmichelt. Uh, die uh, heel veel voor mij betekend heeft, uh, qua radio ook. Maar het leuke uh, was, Jan die kon uh, een van de kronkels van oom Simon... Uh, woord voor woord uit zijn hoofd vertellen. Dat was uh, de kronkel, de Erepoort. Sowieso een van zijn uh, beste. Zoek hem eens op. Uh, we gaan nu naar een, uh, een andere luisteren, Simon Karmichelt. Blijf hem lezen, ontdek hem, als het voor het eerst is.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 en zij tegen zijn spiegelbeeld de gemeentepolitie van Amsterdam... afdeling ernstige misdrijven... verzoekt bekend te worden gemaakt... met de woon- of verblijfplaats van Johan Willem de Vries. Signalement ingevallen bril dragend rode neus, ongeschoren, gekleed in nachtgewaad... is sinds vijf jaar weduna... en sinds twee jaar in het genot van AOW. Genot is niet gek.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 Simon Carmichot. Het valt me trouwens de laatste tijd op dat in de volkskrant Sylvia Witteman heel langzaam maar zeker de kant van de, van de kronkels begint op te schuivelen. Met wisselend succes, dat dan weer wel.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 A long way from home. Kom. Mijn lief rook aan het theeglas... dat wat mij betreft gevuld was met iets van dubbel fris of zoiets. Dat zei ik haar ook. Al nee joh, het is net twaalf uur. Dat is iets van sap, van spa, fruit, hoe heet dat allemaal. Zo hebben we dat ontdekt. Moeder is diep in de tachtig en opeens is ze gaan drinken. Gegeten wordt er niet echt meer. Ik heb nu even geen honger. Ze slaapt slecht. Ze verliest haar grip op de tijd, of het nu dag is of nacht. Het komt voor dat ze ochtends vroeg in haar nachtjapon... door een thuishulp of een buurvrouw aangetroffen wordt... Met op de schoorsteen een koffiekopje zonder schotel, op het aanrichten een soepkom, op de eettafel naast het grote boek een limonadeglas, allemaal gevuld met wijn. Ongelukjes. Er staan drie glazen onder haar bed. Als de thuishulp komt stofzuigen, vallen die natuurlijk om op het witte tapijt. En mijn moeder drinkt bij voorkeur rode wijn. Ook het bed moet vaker verschoond. De buurvrouw heeft besloten dat ze niet als dealer wil optreden. Als je moeder hier aanbelt en vraagt of ze een flesje wijn kan lenen... dan zeg ik gewoon dat wij dat niet in huis hebben. Wijn, dat hebben wij nooit, ze knipoogt. Ik zeg gewoon dat wij alleen maar limonade drinken. Mijn moeder heeft nog nooit bij de buurvrouw aangebeld. Ze voert dit gesprek met mij, geloof ik, meer om te oefenen. Wat ze zou doen als mijn moeder zou aanbellen. Want die dag zal aanbreken. Daarvan is de buurvrouw overtuigd. Ik heb overwogen om mijn moeder te adviseren... voortaan alleen nog maar witte wijn te drinken. Of jenever, dat droogt zoveel netter op. Hoeft meteen dat bed niet meer zo vaak verschoont. I feel like a child. Long! -nus. From who belong? Nee, van in plaats van rode wijn. Dat was F. -punt Starik. En uh, van hem gaan we naar Marjolein van Heemstra. Die speelt momenteel de afsluiting van haar drieluik over de verbondenheid in een geglobaliseerde wereld. Gary Davis heet nummer drie. Deze week nog te zien in Amsterdam in Theater Frascati. En ze schrijft ook weer wekelijks een uh, lekkere column, dit keer voor Dagblad Trouw. En nu onderzoekt ze haar Facebook-vrienden. <middels> Lana reageert binnen een uur op mijn vraag wie ze is en waarom wij Facebook-vrienden zijn. Afspreken lijkt haar niet nodig, schrijft ze. Het is een duidelijk verhaal. Je bent de ex van de ex van Alice en Alice is een vriendin van mij. Toen zij wat met hem kreeg wilden we je foto's bekijken. Je weet hoe dat werkt. Even denken dat ze een grap maakt. Maar op haar profiel zie ik dat ze inderdaad bevriend is met Alice. Die de ex is van mijn ex en in het echt geen Alice heet. Ik weet niet wat ik terug moet schrijven. Ik had van alles verwacht te vinden tussen die paar honderd onbekende Facebookvrienden. Maar geen spion. Dom. Want Lana heeft gelijk, ik weet hoe het werkt. Het profiel van de ex van je vriend is de verboden vrucht van de Facebookwereld... schreef een Amerikaanse journaliste. En iedereen eet ervan. Eerst een klein hapje... Gewoon uit nieuwsgierigheid, een profielfoto of twee. Maar dan is daar de map vakantiefoto's en je ziet dat die ex in Brazilië was. En daar wil jij toevallig ook heen, dus kijk je even, heel even. En twee uur later weet je plotseling op welke basisschool ze zat MSW. Ik heb me wel eens zo verloren in een dergelijk profiel... dat ik per ongeluk een foto lijkte. Ik maakte dat meteen ongedaan met de vind ik niet meer leuk knop... en was toen twee uur kwijt met googelen of deze ex daar nu wel of geen melding van zou krijgen. Het is verslavend. En de enige reden dat ik er sinds een jaar ongeveer mee gestopt ben... is dat ik na vier jaar alle foto's van alle exen van mijn vriend zo'n beetje kan dromen. Snel scan ik in mijn hoofd bij welke foto van mij... Lana en Alice gniffelend bleven hangen. Waarschijnlijk die foto waarop ik driftig een gedicht sta voor te lezen... terwijl mijn zus ernaast slapend op een stoel zit. Of die foto op de bowlingbaan. Lana stuurt me nu een chatbericht. Ben je daar nog? Ik weet niet meer wat ik moet typen. Mijn vragen over het hoe en waarom van de Facebook-vriendschap zijn overbodig. Lana is geen vriend en zal er ook nooit een worden. Ze is een infiltrant. Ik vraag of ze veel Facebook-vrienden heeft die ze eigenlijk alleen maar wilde uitchecken. Best, type Lana, daar heb je toch Facebook voor. Waarom heb je me niet ontvriend, typ ik, toen je al mijn foto's had gezien? Alice wil soms via mijn profiel naar het jouwe kijken, Typ ze. Ze is een beetje een controlfreak. Dus mijn connectie met Lana is eigenlijk een connectie met Alice. De ex van mijn ex. Een uur later ontvriend ik Lana en stuur ik Alice een vriendschapsverzoek. Ik denk om te voorkomen dat ze anders een nieuwe spion op me afstuurt. Of misschien, misschien ook wel omdat ik begrijp... waarom ze toegang wil houden tot mijn foto's. Omdat ik weet dat Facebook soms meer over controle gaat... dan over vriendschap of werkelijke interesse. En ik dat niet wil ontkennen. Het lijkt me ineens heel prettig... Om daar niet al te moeilijk over te doen. Om gewoon wat minder te doen alsof. Ellis twijfelt. Mijn verzoek hangt nog altijd in de lucht. Facebook. Facebook. I hurt on Facebook. Vind ik leuk. Uh, ja, hij zit hier iedere week. Dus waarom zou je deze week uh, overslaan? Ik heb het over de voorzitter van de Spam. De Stichting ter Promotie van de Achtergrondmuziek. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emans. Rex, ik heb een voorstel. Zullen we het er niet meer over hebben? Nou Jan, ik uh, moet uh, helaas je mededelen... dat ik nog even wil doorzemelen uh, over het Eurovisie Songfestival. Nou, ik zeg zemelen, maar uh, ik, vind, ik heb... Ik heb... Enormement genoten van het hele feest. Maar is één Kornald Maas niet meer dan genoeg, Rex? Ik word er uh, gewoon ontzettend vrolijk van. Van al die leuke liedjes. Van al die leuke mensen. Ze zien er geweldig op hun paasbest uit. En je krijgt toch een, een avondje televisie. Nou, daar, uh, dat, dat is geweldig. Heb jij nou in, in, uh, in Roermond de hele avond uh, voor de buis gezeten? Ja, met mijn tante. En uh, zij vond het ook leuk. En we hebben lekker een, uh, een zoutjes bij gehaald. En zat een speciale extra. Oké, okay, we gaan uh, in de historie duiken. Mag ik aannemen, Rex? Inderdaad, Jan. Ik wou even terug in de historie. Want we gaan, uh, we gaan terugblikken. Maar dan een heel end terugblikken. Nou, gooi heb... je er maar op. Heb... Hebben we heel dat heel... ook weer gehad? Ik heb hier een paar hele geweldige singles. Uh, die heb ik toen uh, aangeschaft. Want ik zat natuurlijk helemaal in de muziek. De, de, ja, moet je luisteren. Dit is, dit is Vicky de Ros. Nou, dat is, ja, dat is geweldig. Dat, is, uh, dat zijn de. Welk, welk jaar was dat, Rex? Dat is van weleer. Uh, dan moet ik even spieken. Volgens mij was het 73 of 74. Nee, 72. 72, ja. En uh, oeh, ja. En uh, dat wa, da waren nog eens fantastische nummers. En, en ik wil nog even terugblikken met u uh, samen. En uh, nu is hij afgelopen. Maar dan ga ik snel even naar het volgende liedje. Want uh, herkent u deze nog vast wel? Teach, teach in. Uh, dat, uh, die hebben het ook gewonnen. Maar wat wil je eigenlijk, wat wil je eigenlijk duidelijk maken, Rex? Ik wil. Ik wil duidelijk maken dat, dat er zoveel ontzettende leuke liedjes zijn gemaakt. En dat je gewoon af en toe even terugloopt. Een terugstap in de tijd. En uh, geniet van, uh, van bijvoorbeeld Tietje in met dingen doen. Dat is gewoon een schitterend nummer. Maar dan heb ik ook nog... Wacht eens even, want ik heb nog veel leukere nummers. Ik heb bijvoorbeeld Wie kent dat nu nog? Mosse Dadis met, uh, met Eris Toe. Ja, dat was, dat was nog een knaller. Alex, was... ga, ga je nu de afgelopen 30 jaar... Helemaal doornemen met ons? Ja, als het even kan. Ik krijg, ik krijg even de tijd van de KRO. Want het is natuurlijk een, een, een geweldig om gewoon die, die rijke historie van het Songfest. Ik versta je heel slecht, hè? Is dat zo? Nou, daar praat ik wat harder Want uh, om die historie terug te halen. En eigenlijk, ik, ik, ik geniet zo van die platen. Dus ik heb, ik heb thuis ook... Uh, ben ik Terugstapt in de tijd. Dus Rex, terugstapt in de tijd. En dan zie je wat een geweldige nummers er zijn gemaakt. Beter dan nu, Rex? Maar ik vind... Ey, nou ja, eigenlijk wel. Ja, laat ik maar gewoon volmondig ja zeggen. Dat is een hele gevaarlijke opmerking, Rex. Ja, dat, dat weet ik, dat weet ik. En soms moet je gevaarlijke dingen zeggen om uiteindelijk je punt te maken. En, uh, oh, ik zie hier nog. Oh, kijk nou, het is toch zo schitterend. Wie waren dat? Dat waren ABBA met Waterloo. Nou ja. ja die, kennen we, die kennen we wel. Het is, die, Lex, er gaat iets helemaal niet goed, Helemaal Het klinkt helemaal bagger. Hoe vind je dit? Dit is toch mooi, Alex, we kennen het, we kennen het. Slaat de meter uit? Ja? Ja. Ah, dat is mooi, hè, Waterloo, Abba. Dus dat, zijn, eh, dat is Anne Friet. Ik wist helemaal niet dat jij zo'n zo zo songfestival gek was. Benny en Björn, dus uh, ja, zeker wel. Ik Ma heb jou nu. altijd in de hoek van Dylan uh, geschaard. Van, van, maar van... nu, maar nu. Ja, Dylan, ja, ook. Ik ben, ik ben breed georiënteerd. Dat blijkt wel. Ik, ik wil toch nog even een hart onder de riem en een grote felicitatie aan Anouk... Uitbrengen, want Anouk heeft ons op een geweldige manier. Ja, uh, uh, uh, uh, Ge. Hoe zeg je? Op dat? de kaart gezet. Op de kaart gezet, vertegenwoordigd in Malmö. En we waren er allemaal bij. En ik, ik wil even felicitaties aan haar, uh, ook, ook haar eigen gereidheid. En terecht, laat ze later nog maar zijn, iemand opstaan die gewoon staat voor haar, voor, haar, voor, haar, voor haar wezen, voor haar stem, voor haar. Een vrouw met kloten, laten we het maar zo zeggen. Dus. Uh, uh, ik vind Anouk geweldig. Ik vind je geweldig. Anouk, bedankt voor alles. En uh, deze plaat is voor jou. Dat is trouwens ook een hele eigenzinnige artiest die we nu horen. dacht ik wel. Ronnie Tober heeft de eigenzinnigheid uh, op de kaart gezet. Hij heeft gezegd luister, ik ben Ronnie Tober eh, en uh, ik kom uit Amerika en Ik ga ze een paar leuke liedjes zingen. Dus, uh, en uh, geweldig was daar een van. En ik vind Anouk geweldig. Ja, want uh, van, van Ronnie Tober circuleren toch de nodige verhalen over, uh, over recht, recht toe recht aan. Hè? Niet niet doen wat een manager zei, of wat dan ook. Gewoon, waar die zelf zit in had. En dat zie je bij, dat zie je bij onze vriendinnen natuurlijk weer terug. En dat vind ik zo leuk, hè. Toen uh, Anouk tegen haar manager zei, ik ga het Eurovisie Songfestival doen. Dan, uh, uh, en die jongen zei, nee, je maakt een grap. Nou, het maakt helemaal geen grap. En ze heeft het gedaan. En hoe? Ik heb hier niks aan toe te voegen, Rex. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan. Ja. De een die spreekt een die net zo ouder ging. blauw. de een die nooit, de een spreekt. Nou, volgende week is het er weer. Uh, hartelijk dank, Rex. Uh, wie hier volgende week ook weer is, is uh, Adeline van Leer uh, zelf... in deze Nacht van het Goede Leven. Die uh, voor deze week uh, uh, tot een eind is gekomen, zo'n beetje... Um, wat kunt u allemaal doen? U kunt naar www.adelinevanleer.nl gaan. Daar is uh, alles uh, terug te lezen, ook uh, uh, terug te luisteren trouwens. Uh, je kunt je daar ook abonneren op de podcast. Dan, uh, dan weet je zeker dat je alles uh, terugkrijgt. Um, Adeline is ook nog eens een keer te bevrienden op Facebook, waar we het zojuist over hadden. Uh, en uh, zij heeft de goede gewoonte daar ook allerlei podcasts uh, op te gooien. Mailen kan ook al naar het Het hetgoedeleven.kro.nl hetgoedeleven.kro.nl uh, Wel nu, het was mijn genoegen voor deze uh, ene keer. Uh, wat er nou volgende week precies gaat gebeuren, weet ik niet. Ik meldde al dat Adeline hier zal zitten. Uh, en Jori Zwart komt uh, wellicht, dat is nog niet uh, helemaal zeker. Nou... Ik denk dat ik de boer maar ga opruimen hier. Is Cornelis Vreeswijk in de buurt? Is Cornelis niet in de buurt? Hester wel. Kom on out and play. The need for hun way. Come on out and see. I show Company. Come on out of here Your old dreams and inner slave Come on out and live Cause before you know you get stiff De is zwart. En uh, uh, waarom uh, laten wij haar nog heel even horen? Uh, ja, ze komt wellicht volgende week in uh, de nacht van het goede leven. Helemaal zeker is dat niet. Wat wel zeker. Nou ja, wat aan, aan zekerheid grenzende. hoe heet dat? Uh, zekerheid vast te stellen valt, dat is dat uh, Adeline hier uh, de volgende week uh, weer zit, zoals het ook hoort in de Nacht van het Goede Leven. Uh, en ikzelf zal er uh, volgende week ook weer zijn met uh, tracktracers en met m uh... Wat ga je eigenlijk doen op de tweede Pinksterdag? Meubel, meubel, toe, wat water in de wijnen schenk, nog eens een biertje. Gun ridders van de pijn. Ik weet het niet. Nog eens een pleziertje. Zet de meisjes op een rij. Ik ga naar bed. De ik ga pein. pitten. En dan zie ik het wel weer. Om één uur. KRO. Zonder... Nacht van het goede leven. Kies KRO.